Dus Vandaag hebben we broeder weer bij ons. We zijn blij dat hij er is. We gaan de Heer een zegen vragen. Of dat hij vreugdevolle woorden mag spreken. Onderwijzende woorden. En tot we de mening van de Heer er doorheen zullen horen. Amen. Vader, we zijn dankbaar dat we onze broeder mogen ontvangen in de Malewel. We willen hem zegenen in de naam van Yeshua. Heer, de naam van u op hem leggen. opdat hij vreugdevol, barmhartig en genadig zal zijn zoals u bent. Heer, wil hem woorden geven. Die inderdaad ook muren zullen afbreken waardoor we vrij zullen zijn. Heer, we prijzen u daarvoor. In de naam van Yeshua. Amen. Amen. Shabbat shalom. We staan eigenlijk aan de vooravond weer van uh, feesten. En Zeker bijvoorbeeld Yom Kippur. En in Joodse kring... zeggen ze van deze dagen... dat zijn... Jamim, Noraim. Verschrikkelijke dagen... Dat worden eigenlijk ervaren als zware dagen, dagen van inkeer. En daarom wil ik vanmorgen met u stilstaan, alvast als een voorslag, bij de woorden van Paulus in handelingen 9. Heer, wat wilt u dat ik doen zal? En als u de Bijbel erbij pakt, dan gaan we dat lezen. Het is eigenlijk een vervolg op handelingen 7, maar daar komen we straks op terug. Handelingen 9. Intussen bedreigde Paulus, Saulus, de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Hij ging naar de hoge priester met het verzoek om hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagogen in Damaskus. Opdat hij de aanhangers van de weg, zo werden die mensen de gelovigen in die tijd genoemd. Opdat hij de aanhangers van die weg die hij daar zou aantreffen, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem. Toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Hij vroeg, wie bent u heer? En dan komt het antwoord, of de tekst van vanmorgen. Dus de heer vroeg, wie bent, of Paulus vroeg, wie bent u heer? En het antwoord was, ik ben Jezus die jij vervolgt. En dan komt, en dat staat in geen één Bijbel, behalve in de Statenvertaling, het woord van Saulus. Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Dus de grap misschien van vanmorgen is, dat we het hebben over een tekst die niet in uw Bijbel staat. Ik heb u de vorige keer al gezegd dat hem dat zit in de, uh, de vertalers die tegelijkertijd een beoordeling geven van alle Griekse uh, scripties die er zijn. En eigenlijk op basis daarvan beoordelen dat zoiets niet in onze Bijbel hoort. Maar ik heb u de vorige keer ook gezegd, we worden best wel eens erin geluisterd. En we moeten ook heel, eh, wat dat betreft, ook al kennen we geen Grieks, maar worden we daarmee geconfronteerd, best wel kritisch zijn en de vraag stellen, Hey, hoe komt het nou? Nou is het boek Handelingen geschreven door Lucas, maar Paulus zelf vertelt dit verhaal wat hij heeft meegemaakt, zelf nog een keer in geuren en kleuren in Handelingen 22, en dan staat die vraag wel in uw Bijbel. Dus ik neem u vast even mee naar handelingen 22. En daar mag Paulus een toespraak houden voor de leden van het Sanhedrin. Broeders en zusters, en u leden van het Sanhedrin, luister naar wat ik tot mijn verdediging heb aan te voeren. Toen de gemeente hoorde dat hij in het Hebreeuws tot hen sprak, werd het nog stiller. Paulus vervolgde, ik ben een Jood, geboren in Tarsus, in Sicilië, maar opgegroeid in deze stad. En ik heb als leerling aan de voeten van Gamaliel gezeten en ben strikt volgens de voorschriften van de wet van onze voorouders opgevoed. Ik ben een vurig dienaar van God en u allen geeft vandaag blijk van hetzelfde. Ik heb de aanhangers van de weg, heb u dat begrip weer terug, de aanhangers van de weg tot de dood toe vervolgd. Mannen en vrouwen heb ik gevangen genomen, laten opsluiten. Iets dat de hoge priester en de hele raad van oudsten kunnen bevestigen. Ik heb vanzelf aanbevelingsbrieven gekregen voor onze broeders in Damaskus. Toen ik daarheen ging om de volgelingen van Yeshua in de stad gevangen te nemen en hen naar Jeruzalem te brengen, waar ze hun straf moesten ondergaan. Maar onderweg, niet ver van Damaskus, gebeurde er tegen het middaguur iets onverwachts. Opeens werd ik omstraald door een fijn licht uit de hemel. Ik viel op de grond en hoorde een stem tegen me zeggen, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En ik vroeg, wie bent u heer? De heer antwoordde, ik ben Yeshua van Nazareth, die jij vervolgt. En de mensen die bij me waren, zagen wel het licht, maar hoorden niet de stem van hem die tegen me sprak, en ik vroeg, wat moet ik doen, heer? Tot zover deze lezing. Ik maakte even die uitweiding, omdat, zoals ik zei, deze tekst niet beschreven stond in handelingen 9. Maar ik zei dat al, de basis van handelingen 9 liggen in handelingen 7. En daar is uh, deze meneer Saulus, nog een fervent uh, tegenstander van Yeshua ...zo erg dat hij de moord op Stefanus goedkeurt. En dat verhaal heeft een staartje. Ik wil u daarom eh, voorlezen uit die reden die eh, Stefanus houdt... ...uit Handelingen 7. Dat is een toespraak die nogal eens een keer voorkomt in Handelingen... ...dat in feite de geschiedenis van het Joodse volk verteld wordt... ...en dan... Uh, de spreker komt dan uiteindelijk bij een climax. En bij die climax uh, gaat het dan om Yeshua. En ik wil u daarmee naartoe nemen. Dat staat beschreven in uh, handelingen 7, vers 51. Hij wordt dan best nogal radicaal in zijn uitspraken, Stefanus En hij zegt dan, halstarige ongelovigen, u wilt niet luisteren. En u verzet u steeds weer tegen de heilige geest, zoals uw voorouders ook al deden. Wie van de profeten hebben uw voorouders niet vervolgd? Degenen die de komst van de rechtvaardige aankondigen, hebben ze gedood. En zelf hebt u de rechtvaardige verraden en vermoord. U, die de wet ontvangen hebt door de tussenkomst van engelen, maar er niet naar hebt geleefd. Tot zover deze schriftlezing. Vanmorgen zijn deze woorden heel ernstig geworden en eigenlijk ook voor ons. Toen ik in Israël woonde, nu 17 jaar geleden, werd me verteld dat er elk jaar in Israël zo'n 1500 gelovigen, dus noemen ze even christenen, zich bekeren tot het Jodendom. Dus Yeshua, verlogene. Het afdelingshoofd van mij was ook zo iemand. Ooit evangelisch gelovige. Werkt in Jeruzalem. Als afdelingshoofd in een ziekenhuis. Wil heel graag in Israël blijven. Maar de Israëlische wet verbiedt dat. Om langer dan drie maanden... Als toerist te blijven en dan kun je nog wel een verlenging krijgen. En als je een werkvergunning hebt kun je nog langer blijven. Maar altijd blijven ze er niet in. Dan moet je toch jood zijn. Er zijn mensen dan die ervoor kiezen om joods te worden. Terwijl ze geloven in de Messias. En om dat te worden, zweren je je geloof af. Nog niet zo lang geleden, een paar jaar... Is uiteindelijk een hele gemeente in Nederland overgegaan. Messiaans gelovig, Dordrecht. Je kunt hele artikelen vinden, denk nu nog op internet, van deze voorganger, die zegt dat hij toen gedwaald heeft. En dat de Yeshua, de messias die wij kennen, en die hij eerder ook beleed, dat die nog niet gekomen is. Dus als andere mensen dit kan overkomen... ...kan dat ons ook overkomen. Die Stephanus die zegt het nogal radicaal. Jullie, jullie hebben de wet ontvangen... ...en je hebt er niet naar geleefd. En hij omschrijft dat als verzet tegen de Heilige Geest. Dat is wel heel typisch. Het boek Handelingen staat bekend bij evangelisch gelovigen... als het boek van de Heilige Geest. De uitstorting van de Heilige Geest. Geweldig. Jongelingen zullen dromen, dromen. Maar dat is één hoofdstuk. Je moet eens kijken hoe geweldig handelingen is... als het beschrijft hoe de gelovigen van die tijd... en er wordt één woord genoemd... en dat kun je eigenlijk vertalen als tienduizenden... Tienduizenden gelovigen waren in die tijd, die in Yeshua geloofden, Torah getrouw. Dus het boek Handelingen is misschien wel het meest fantastische voorbeeld voor ons. Dat wij moeten leren dat geloven inhoudt dat wij Torah getrouw zijn. En nou is vanmorgen, Stefanus die zegt tegen ons, ja, maar je kunt wel... Torah getrouw zijn en Paulus zelf zegt in handelingen 22 ik zat aan de voeten van Gamaliel nou, blijkbaar was dat de meest rabbijnste rabbijn die er maar bestond toen en dan nog is het oordeel dat je wel die wet hebt ontvangen en er niet naar hebt geleefd en dat de conclusie is dat je daarmee verzet tegen de Heilige Geest. Die Paulus vond het eigenlijk zo geweldig van zichzelf. Hij had er zelfs behagen in. dat iemand als Stefanus eens goed aangepakt werd. En we kunnen in het vervolg lezen: dat hij erop gericht was om de gemeente van Yeshua te vervolgen en zelfs kapot te maken. Dus met andere woorden, als wij Torah willen zijn, dan kunnen we best wel een hele goede valkuil hebben. Want handelingen, ik zei het al, is voor ons het boek als voorbeeld dat geloof inhoudt dat wij Torah zijn. Maar wat zien wij eigenlijk in het vervolg in Paulus' leven? Zodra het licht op zijn weg schijnt. En als het ware uit vuur van de hemel. Hij ziet in welke mentale geestelijke toestand hij leeft. En tot bekering komt. Wat is dan een van de eerste dingen die hij gaat doen? Yeshua getrouw zijn. Hij predikt meteen Yeshua. Meteen. En als u de verdere hoofdstukken leest. In handelingen. Dat is wel heel fantastisch. Je ziet overal Paulus in debat gaan. Het debat is eigenlijk blijkbaar in die tijd, en ik denk zeker onder invloed van. het Griekse. Uh, van de Griekse filosofie. met elkaar debatteren. Overal ging hij in debat met mensen. aantonen dat de Messias. Yeshua is, de gekruisigde en de opgestane. En ik wil u meenemen naar Handelingen 28, want daar komt eigenlijk die boodschap van Stefanus, die komt terug in de woorden van Paulus, die dan ook vertelt, predikt, dat als wij Torah getrouw willen zijn en blijkbaar niet, ...Jeshua getrouw... ...dat wij ons dan... ...verzetten... ...tegen de Heilige Geest. Moet eens kijken hoe mooi dat geformuleerd staat... ...in Handelingen 28. Paulus... ...u weet hij had zich beroepen... ...op de keizer... ...en hij komt daar in Rome aan... ...en wat was een van de eerste dingen... ...die hij zei... ...ik heb in alles... ...nooit iets gedaan wat tegen de voorvaderlijke gewoonten inging. Dat is wel heel opmerkelijk, want in christelijke kring staat Paulus bekend als degene die anti-wet is, die anti-Tora is. Iemand die de verlossing heeft gebracht en die heeft gepredikt dat we ons niet meer aan de geboden moeten houden. Helemaal niet waar. We moeten wel heel goed de Bijbel lezen. Wat doet Paulus in handeling 28? Ik lees je voor. Vanaf het 23ste vers. Ze maakten hun afspraak, kwamen op de vastgestelde dag in grote getalen naar hem toe. Het was dus de gemeente van Rome. En wat deed Paulus? Van de ochtend tot de avond legde Paulus getuigenis af... en sprak hij uitvoerig met hen over het koninkrijk van God. Terwijl hij hen op grond van de wet van Mozes... ...en de profeten voor Jeshua probeerden te winnen. Hoor dit, Kom weer terug. Het is een van de eerste posities die Paulus inneemt... Yeshua verkondigen. Sommigen lieten zich overtuigen door zijn woorden... ...anderen bleven ongelovig. Ze werden het niet met elkaar eens, gingen uiteen. Maar niet voordat Paulus nog een laatste woord had gesproken. En dan komt het. Volkomen terecht, zegt Paulus... ...heeft de Heilige Geest bij monden van de profeet Jezaja tegen uw voorouders gezegd... ga naar dat volk... en zeg... jullie zullen goed luisteren... maar niets begrijpen. En jullie zullen goed kijken... maar geen inzicht hebben. Want het hart van dit volk is afgestompt. Hun oren zijn doof... en hun ogen houden ze gesloten. Met hun ogen willen ze niet zien... en met hun oren willen ze niets horen. Met hun hart niets begrijpen. Want anders zou dus tot inkeer komen en zou ik hen genezen? U moet dan ook weten dat God deze boodschap van redding al aan de heidenen bekendgemaakt heeft. Zij zullen wel luisteren. Nou wordt het eigenlijk steeds spannender. In handelingen 7 legt Stefanus de link tussen het niet willen erkennen van Yeshua... En het verzet tegen de heilige geest. Paulus zegt hier precies hetzelfde. En als u nou eens de Bijbel onderzoekt, waar dit staat, en kijkt hoe later Yeshua dat voor ons twee keer zegt, en Paulus zelf nog een keer in Romeinen 11, dan moeten we eerst eens teruggaan naar Jezaja 6, waar dat eigenlijk allemaal beschreven staat. Dat is eigenlijk een hoofdstuk. Als je dat voor het eerst leest... ...dan denk je... hè, Je zou er nog van schrikken. Vanmorgen hebben we een bepaald lied gezongen... ...en daar kwam... één regel uit voor... één voor... ...die in dat hoofdstuk beschreven staat... Het ...was het lied... ...waarvan die ene regel zegt... ...en wie zal voor ons gaan? Nou, in Isaiah 6... ...wordt er eigenlijk... Vanuit de hemel naar de aarde gekeken. In het stervenjaar van, van koning Uzia zag ik de Heer gezeten op een hoog verheven troon. De zoon van zijn mantel vulde de hele tempel. En boven hem stonden serafs, engelen. En elk van hen had zes vleugels. Twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken. En twee om mee te vliegen. Ze riepen elkaar toe: heilig, heilig. Heilig is de Heer van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit. Door het luide roepen schudden de deur pinnen in de dorpels en de tempel vulde zich met rook. Ik schreeuwde het uit. Wee mij, ik moet zwijgen want ik ben een man met onreine lippen. Ik kleef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met mijn eigen ogen de koning. De Heer van de hemelse machten gezien. Toen nam een van de serafs met een tang... een gloeiende kool van het altaar... en vloog daarmee op mij af. Hij raakte mijn mond aan ermee en zei... Nu zijn je lippen gereinigd. Je schuld is geweken. Je zonden zijn teniet gedaan. Daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen... dan komt dat lied... Wie zal ik sturen... Wie kan namens ons gaan? En ik antwoordde... Heer, hier ben ik. Stuur mij. En toen zei hij... Ga en profiteer het volgende tegen dit volk. Dan moet u luisteren. Luister goed... Maar begrijpen zul je het niet. Kijk goed... Maar inzien zul je het niet. Maak het hart van het volk ongevoelig. Stop hun oren toe... Smeer hun ogen dicht, dan kunnen ze met hun ogen niet zien en met hun oren niet luisteren en tot het hart zal het niet doordringen. Ze zullen naar mij niet terugkeren en geen herstel vinden. Ik vroeg, hoe lang heer? En hij antwoordde, totdat de steden en de huizen geheel verlaten zijn. En er geen mens meer woont, tot heel het land verwoest is, één grote woestenij. Totdat de Heer de mensen heeft weggevoerd en er totale verlatenheid heerst in het land. En als er nog een tiende in een deel, tiende deel achterblijft, dan gaat ook dat in vlammen op. Zoals een, een eik of een terebind wordt geveld voor een vuur. Er blijft slechts een stronk over en het zaad in die stronk is heilig. Dat is heftig. Je zou toch eigenlijk zeggen, nou... Als dat dan de goede boodschap is, als dat dan de blijde boodschap is, nu heeft God eindelijk een keer een kans. Hij heeft iemand die bereid is. Hij heeft iemand die gezegd heeft, heer, zend mij. En heel verwachtingsvol heeft de heer ook gezegd, wie zal ik zenden en wie zal voor ons gaan? Nou, als iemand zegt, wie zal ik zenden? Dan verwacht je toch dat dat een boodschap is, die mooi is, die pakkend is die aanlokkelijk is, die de mensen trekt, die, om het maar eens met woorden van onze tijd en misschien een beetje van deze dienst te vertellen, die bevrijding geeft van frustraties, die bevrijding geeft van alle pijn die we hebben. En wat lezen we eigenlijk in deze woorden? Bevrijding, ik weet niet wat u erin hoort, maar ik hoor eigenlijk afwijzing. Er komt toch even een vraagje. En heer, hoe, hoe lang dan nog? Nou, is het antwoord van de heer, de brand erin. Eigenlijk misschien wel om verslagen bij neer te zitten. Ik wil u toch even meenemen alvast. Dan maken we even die sprong. Ik zei, Yeshua die kwam ook meerdere keren op dit, uh, deze boodschap terug. Eén keer deed hij het in Marcus 4... En zoals u weet, Yeshua vertelde vaak in gelijkenissen. En we lezen in vers 10. En toen hij weer alleen was met zijn volgelingen en met de twaalf... ...stelden ze hem vragen over de gelijkenissen. En hij zei tegen hen, aan jullie is het geheim van het koninkrijk onthuld... ...maar zij die buiten blijven staan... ...krijgen alles te horen in gelijkenissen. Opdat, en dan krijg je weer die woorden uit Isaiah 6... ...opdat ze scherp zien, maar geen inzicht hebben... ...opdat ze goed horen, maar niets begrijpen. Anders zouden ze zich bekeren en vergeving krijgen. Als je dit leest, kun je ook weer zeggen... ...ja, maar God wil toch dat iedereen zich bekeert? En Yeshua, die zegt toch dat hij gekomen is voor zondaren? Opdat ze leven hebben in overvloed? En als hij dan deze woorden gebruikt, die hij dan gebruikt... ...dan zou je eigenlijk zeggen... Als je het over muren hebt, hij gooit alleen maar grote muren op, waar je nooit overheen komt. We gaan nog naar één interpretatie die Yeshua dan ook geeft, en dan in Matthäus 13, en dan gaat hij er wat uitgebreider op in, vanaf het eh, 13e vers. Dit is de reden, gaat ook weer over de gelijkenissen, waarom ik in gelijkenissen tot hen spreek omdat ze ziende blind en horende doof zijn en niets begrijpen. In hen komt deze profetie van Jezaja, Jezaja 6 dus weer, tot vervulling. Jullie zullen goed luisteren, maar niets begrijpen. En jullie zullen goed kijken, maar geen inzicht hebben. Want het hart van dit volk is afgestomd. Hun oren zijn doof. Hun ogen houden ze gesloten. Met hun ogen, en dan moet hij goed opletten, wat voor woord hij dan gebruikt. Willen ze niet zien. Met hun oren niets horen. Met hun hart niets begrijpen. Want anders zouden ze tot één keer komen en zou ik hen genezen. Dat klinkt iets anders. Yeshua gebruikt hier het woord wil. Dus eigenlijk zegt hij, als je wil, dan bekeer je wil je het niet? Dan niet. En dat is wel een heel scherpe interpretatie van Jezaja 6. Maar dan niet een interpretatie van Jezaja 6, dat God niet wil. We maken even de sprong terug naar handelingen 7, waar toch die Stefanus zegt dat het afwijzen van Yeshua verzet is tegen de Heilige Geest. Wat later... Um, ...Paulus in handelingen 28, zoals we gelezen hebben, ook zegt. Als je nou eens denkt aan de woorden van Yeshua... Hè, ...en je denkt aan die relatie die gelegd wordt tussen de Heilige Geest... ...het werk van de Heilige Geest en het geloof in Yeshua... ...en dat het ongeloof beoordeeld wordt als verzetting in de Heilige Geest... ...hoe kunnen we dat in verband brengen met Yeshua zelf... Dat is wel een heel interessante vraag. Want Yeshua die heeft ons beslist geen onbelangrijke dingen gezegd over de heilige geest. Ik wil u, vanmorgen lezen we veel in de Bijbel, merken we wel. Maar het is heel belangrijk bij deze teksten. Ik neem u mee naar handelingen 14. Het belangrijke wat Yeshua daar zegt in vers 26 over de heilige geest is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 ...wat komen gaat. Nog eventjes dat... Uh, nog terug wat ook heel belangrijk is... ...vanaf het zevende vers... ...hoofdstuk 16... ...werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga... ...want als ik niet ga, dan zal de pleitbezorger bezorgen... ...niet bij jullie komen... ...maar als ik ben, als ik weg ben... ...zal ik hem jullie zenden. Wanneer hij komt... ...zal hij de wereld duidelijk maken... ...wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Zonde dat ze niet in mij geloven, gerechtigheid dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien, oordeel dat de heerser over deze wereld is veroordeeld. Zien jullie nu dat eigenlijk, als je nu dit, dit, dit hele tekstmateriaal over en wat Yeshua zelf zegt over de Heilige Geest, en wat de taak is van de Heilige Geest, hoe belangrijk het is voor ons als gelovigen om hiernaar te luisteren, want Torah-getrouw, om maar de koppeling te maken naar waar we begonnen zijn... ...zegt helemaal niets en heeft geen enkele waarde als we niet tegelijk Yeshua-getrouw zijn. Iedereen die zijn best wil doen, oneindig zijn best... ...en denkt allemaal goede dingen te doen voor God en niet Yeshua getrouw is, die loopt echt een keer vast. Yeshua zegt het zo radicaal. De heilige geest zal jullie alles in herinnering brengen wat ik jullie geleerd heb. En misschien wel een van de belangrijkste dingen in dit verband is, wat hij ons geleerd heeft in Johannes 15, waarin hij zegt, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer, en iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, die snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, die snoeit hij, opdat hij meer vrucht draagt. En dan in het vijfde vers, ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Heel ons geloof en alle inspanningen van ons, al geven we ons lichaam over om te worden verbrand. Zijn in Gods ogen waardeloos. Waardeloos. Als wij niet radicaal kiezen voor Yeshua. Als we niet radicaal zeggen. Yeshua, ik wil dat u mijn bevrijder bent. Yeshua, ik wil dat u mijn verlosser bent. Yeshua, ik wil dat u in het centrum van mijn hoofd bent. In het centrum van mijn hart. In het centrum van mijn wil. In het centrum van heel mijn leven. Als het niet leidt tot die vraag die Paulus als wij die bliksemschicht leerde zeggen... Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Dan komt ons leven nooit tot de vervulling die het moet hebben. Want hoe ver we ook komen in ons leven... en wat we ook meemaken in ons leven... wat we meegemaakt hebben in ons leven... het moet komen bij die vraag van Paulus... Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Want al die pijn en al die frustratie... en al het verdriet wat we in ons leven kunnen hebben... daar kunnen we ook maar bar de heilige geest mee voor de voeten lopen. Hoe gek het ook klinkt. Als wij lezen in Jezaja 6... is eigenlijk bevrijdingspastoraat van God... vaak... Dat God doodstil is. Wij schreeuwen als het ware onze pijn uit. En die pijn kan heftig zijn. Onbeschrijfelijk. En God is doodstil. En je hebt soms het idee dat Hij misschien jaren niks tegen je zegt. Als het gaat over die pijn. Als je zo nog een keer. Dan moet je thuis nog eens nalezen. Je zou ja 6 Dan zou je toch op zijn minst denken: dat is een vreselijk harde God. Maar welke interpretatie geeft Jezua daaraan, heb ik met u gelezen, die legt de nadruk op onze wil. Het is mijn idee, en lees dat zelf maar eens na, en kruip maar eens door al die teksten, dat onze God erin is die het heel ver laat komen met ons, die heel veel toelaat in ons leven. En wij zijn daar vaak maar tegen aan het vechten, wij begrijpen dat vaak maar niet, het is bij ons vaak net nog zoals dat kan leven in bijvoorbeeld evangelische kring. Dat het altijd maar goed moet zijn. Dat je altijd maar in de overwinning moet kunnen staan. Dat je altijd maar blij moet kunnen zijn. Dat de overwinning, als je die een keer behaald hebt, dat je dan altijd in die overwinning blijft. Maar dat is niet zo. Dat is bijbels gezien heel irreëel. Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Zou hij dan ons sparen? Ja, maar wij hebben, er is toch overwinning? Yeshua is toch niks, voor niks gestorven? Hij is toch opgestaan uit de dood? Ja, natuurlijk. Maar wij leven hier nog wel in de tijd van de baarisweeën. Moet ik dan maar leven met, blijven leven met mijn pijn? Moet ik mijn leven leven met mijn maskers? Helemaal niet. Maar ik denk, als we werkelijk Isaiah 6 serieus nemen, dan gaat God met ons tot op de bodem. En die vraagt ons werkelijk af, en jij, Martien? En jij, en vul je naam erin. in. Wat wil jij eigenlijk? Ben jij bereid om zo ver te gaan zoals ik wil? Dat je echt openstaat voor mij, dat jij je niet meer verzet tegen de Heilige Geest? Klinkt soms wel heel pijnlijk hoor. Dat God zo stilzwijgend is, en dat daar toch zijn geweldige liefde achter zit, die heel diep tot op de doden vraagt, word jij nou eens stil? Word jij eens hartstikke stil, en wees eens heel eerlijk over jezelf. Wat wil je eigenlijk? Als we lezen Jezaja 6, en dat kun je ook vaak lezen in de profeten, het volk Israël was net zoals ons, hartstikke vroom, Lekker vroom. We denken het toch goed te doen. We houden de feesten, we houden het Shabbat. We denken dat we het hartstikke goed doen met God. God moet hartstikke blij zijn met ons. Wat zeuren we toch? God, wees toch eens blij met ons. Maar God is ook blij met ons. Maar wat hij wel wil met, dat onze oren, waar hij het over heeft, wel op zijn manier open gaan en onze ogen op zijn manier open gaan. We denken vaak zo goed die Bijbel te kennen. En net als Paulus. Paulus zei, ik zat aan de voeten van Gamaliel. Nou, we kunnen wel miljoenen Gamaliel's hebben in ons leven. Als heel het leven van ons, met al die Gamaliel's. En met al die gerechtigheden van ons. En alles wat wij denken dat we helemaal heel goed doen. Als dat nooit komt, tot die vraag van Paulus, die daar ligt... Op de weg, Heer, wat wilt U dat ik doen zal? Echt een vraag uit de nood geboren, Heer. Ik ik weet het echt niet meer. Als die vraag er niet komt, dan komt het bij ons nooit tot die bevrijding die God aan ons leven wil geven. Of om het positief te zeggen, als wij wel bereid zijn, dan gaat het op Gods manier wel gebeuren. Maar dan hebben we in ieder geval met de ervaring van Paulus een heel goed voorbeeld. Dan weten we eigenlijk wat ons te doen staat. Waarschijnlijk zullen we nooit zoiets meemaken zoals een Paulus misschien wel. Misschien hebt u het nogal heftiger meegemaakt als Paulus. Of misschien zult u het nogal heftiger meemaken. Maar daar moeten we niet van uitgaan. Misschien dat ik morgen of u morgen op eenzelfde manier als Paulus goed in de kraag gepakt wordt... Misschien niet, daar moeten we niet op wachten. Wij moeten nu al hetzelfde leren doen als Paulus. Die binnenkamer hebben, waar jij je knieën buigt en waar je echt eerlijk wordt voor God. Dat je daar al je maskers leert af te leggen. Heer, wat wil u dat ik doen zal? En de belofte is van de Heilige Geest, als we daar naar luisteren, als we zo die bereidheid hebben, dan is de belofte van Yeshua dat de heilige geest ons alles in herinnering brengt wat Yeshua van zichzelf gezegd heeft. En is dat geen vreugde? Is dat geen hoop voor u en mij? Dat is de God van Jezaja 6. Dat is de God van Paulus. Dat is de God van handelingen. Amen.